Mm-mm. Sorry, oma's. Oh ja, jullie zijn weer in het land. Uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik durf het bijna niet te vragen, maar, maar, maar hoe, hoe, hoe was de afgelopen trip? Ja, was enerverend. Doch vermoeiend. Doch vermoeiend. Ja. Maar, maar je hebt jullie er wel doorheen geslagen. Ja, ja, ja. Puur op ervaring of ja, puur op... op soep, uh, voor soeplessen voor een groot deel. Van... Vooral op soep? Op soep. Oké. Okay. Soep. Ook soep, ja. Van oma, hè? Oké. Okay. Ja, ik, ik, ik moet ineens denken, ook als je het nou over oma hebt. Mijn oma, die had ook van die toetjes, van die saroma-toetjes. Oh. Is, is, heeft dat iets met jullie ouders te maken? Nee, dat is omdat die saroma, het bestaat nog wel, maar je komt het bijna niet meer tegen. dat is eigenlijk van dat oma, zeg maar, je sarde. Oké. Okay. Dus je hebt eigenlijk een saroma. Een saroma. Met lekkere toetjes komt die als je dan ouder bent, niet meer te krijgen zijn. Nou. Oké, okay, dus jij zou eigenlijk het nog wel lusten, een saroma toetje. Saroma toetje, ja. Mijn oma die had ook uh, soep met uh, rijst. Weet je dat? Hè? Soep met rijst? Ja, er zat een rijst in de soep. In plaats van vermicelli had ze de rijst in. En? Nou, dat ben ik daarna nooit meer, nooit meer dus nee, nee, ik ook niet. Maar... De, de lekkerste soep ever hoor. Oh, kijk. Nou, en wat voor rijst was het dan? Want uh, je hebt van die rijst, die valt helemaal uit elkaar op een gegeven moment. Nee, dat, de, deze niet. Hoor. Deze niet? Dit was echt soeprijst? Ja, ik denk het wel. Oké, okay, was het geen gort? Nee, nee, nee, nee. Het was zeker rijst? Nou ja, nu je het zo zegt. Hoe ziet gort eruit? Als, het... uh, als dikke rijst? <laughs> en ik mijn hele leven denk dat het rijst was. Ja, ik ken wel allerlei Nederlandse soepen met, met gort. Misschien was het dan gort. En uh, ja, daar kreeg je dan... Uh... Saroma aan gort. <laughs> nou ja, in ieder geval, uh, ja, daar krijg je lekkere soepen van met lekkere smaakjes die, die, die steviger zijn als dat je gewend bent. Dus het haalt helemaal de smaak op. Nee. 26, het is nummer 26. Ivo, het is 26. Slaap lekker. En een hele dikke zoom van mij. er werd even gevraagd uh, wie jullie nou waren. Ik zeg uh, de Saroma's. En die toetst dat gelijk in bij Google. En uh, hij krijgt gelijk de Saroma's natuurlijk. Dus ja, dat is, is helemaal... Uh... De Saroma's zeker op archive. Ja. Ja, ja, ja. Als je daarop komt... Saroma. Dan, dan kent echt iedereen. Dan kent iedereen je. Het is trouwens Saroma. Ja, ja. ja, zo spreken jullie het uit. Maar dat, dat komt vanwege je vreselijke dialect. Ik ben, ik ben dat blij dat je top. dat vandaag niet hebt. Ja, ja. Ik zei toch saroma? Ja, het saroma. Maar ging het nou wel lekker of ging het nou niet lekker? Ik, ik, ik, nee, ik dacht dat het niet helemaal dertussen, lekker dertussen ging. In. Maar ik denk dat, dat de Swing gewoon een kampvuurtje nodig heeft. Of zo. Een kampvuurtje. Nou, oké. Okay. Steek het lichtje aan. Dit is de rode stomkaars. Ah, gezellig zo. Kijk, je krijgt er ook gelijk een kleurtje van. Hè? Ja, ja. De muziek met een kamvuurtje is beter. Wordt die nou kaal of uh, houdt hij die hoed gewoon altijd op? Nee, die, die wordt niet kaal. hoor. Oké, okay. jij hebt dat gecheckt net? Nou ja, ik zie hem natuurlijk wel vaak. Oh nee, nee, hij wordt niet kaal. Hij heeft een soort, uh, ja, ik, ik zou zo'n matje wel willen hebben. Ja, grijs met inhammen? <laughs> ja. <coughs> ja, ja veel, dat, dat passen mijn laarzen van. precies in. Grijs met inhalen. <laughs> nou Floris, let even op wat ik nou ga doen. Dat je even kan zien hoeveel, veel is. Dus Je let op hè? Ik let op. Oké. Okay. Ik heb een he. wachtmuziek spelen. Ja, doe jij even een wachtmuziekje. Ik heb ook weer het wachtmuziekje. Right. Nou, doe maar niet dan. Nee. <laughs> Kijk, je doet zo'n klein bolletje. Ja. Yeah. That's all. Het is uh, af, ja. En, uh, jullie zijn er ook maar even mee opgehouden. Het was op zich, ja. Het is muzak. Muzikaal behang. <coughs> ik, ik zou wel panisch worden in zo'n lift, ja? denk ik. Ja. Denk je niet? Ja, dan doen we het gewoon telefoonwachtmuziek Moet ik de telefoon... Nog, op... <laughs> ja. Als je telefoon is brengt, had je sowieso al geen zin in. hè dan het. Momentje, je, dan krijg je dat. Momentje. Floris, wat ga jij naar nou de ultieme wachtmuziek bij de telefoon? Um, uh, dat Duitse duo die. Uh, Cindy und Bert. Nee. Uh, die, die twee kappers, achtige types. Twee kappers do, uit Duitsland. Do, do, do, do, do, do, do, do, dat is echt vreselijk. Mijn all-time favorite is wel Hello van Lionel Richie. Dat is zo goed. Voor wachtmuziek. Nee, was. Was het Hello? Nee, Hello. Is het you? Moet ik die spelen? Nee die kan ik niet spelen. Die, die kan, kan, niet kan je niet spelen. Kan je hem spelen? Gewoon als, als telefoonwachtmuziek. muziek. Mm Hallo. -hmm. Daar en komt hij. Uh Geen bellers, hè? Dat is wel jammer. Wat moeten we hebben? Bellers. Bellers. Uh, we uh, krijgen na twaalf, hebben we een beller? Oh. Dat was wel Nou, ik ben wel te. het. Nou, terugluister, er zat toch wel een beller doorheen? Ja? Ja, er zat een beller doorheen, nou, ik teruggeluisterd heb. Oh, oh. Dus uh, dat moeten we zo meteen dan even met z'n allen doen. Maar als, als je terugluistert, dan, dan zit er een beller doorheen. Ik hoorde wel iets, ja. Uh. Dus, zit een beller? Als je het opgenomen hebt, kan je het als wachtmuziek instellen. Voor je... Als wachtmuziek? Ja. Hey, dat is schijnig. Voor je telefoon. Wat leuk. Dan neem ik gewoon ieder telefoontje op en dan laat ik ze gewoon wachten. Ja, precies. Ja. Kijk hoe lang ze... <laughs> ja. Nou, er kan gebeld worden. Ja, precies. Ja. Zal ik het nummer even zeggen of doe jij dat? Nee, doe het nummer maar even niet. <laughs> We doen het nummer niet. Doen het nummer niet. Nee. Doen we een nummer. Een Doe man een ander nummer. Doe maar een ander nummer, ja. Zet ons een bandje op, man. Is een bandje Zet een bandje op. Ja. Jullie beginnen wel een beetje bejaard te worden, hè? zo klinkt het. Echt, hè? Ja. Lekker. Ja, nee, maar dat, dat kan, als je bejaard wordt, dat je gewoon een... Uh... Dat, dat heet niet bejaard. Ja. Oh, dat heet niet bejaard. Dat heet belegen. Belegen. Gerijpt. Gerijpt. oké. Okay. nee. <lacht> Dan ga je wel meer van stinken, hoor. Oké, okay, ja. Nou, maar goed, Dan heb je ook wat. <lacht> Misschien moeten we Wouter even de groeten doen. Welke Wouter? Tollen? Wouter? <laughs> ja, spreek hem eens even streng aan. Ga toe, dinges. Je krijgt niet wat groeten van, uh, van mij, je vriend Floris. Oké, okay. oké. Okay. Ja. Kom je weer eens spelen, Wouter? We hebben een bassist nodig. Ja, we, we, er is een ongelooflijk gebrek aan bassist hier. We need the bass. Het zijn maar. 60 liedjes of zo, <laughs> oh, ja. En, en vier snaren. Vier snaartjes. Dus, uh... nee, maar, ik, ik, ik... Nou, hij doet dat zo. Ah, hij doet dat zo, hè? Ja, hij doet dat zo, ja. Want, uh, ja uh, w Wouter, je luistert nu naar de Saroma's. En, uh, ja, die jongens... Die toeren dus al een, een oh. jaar of veertig uh, door de hele wereld. Ze zijn een beetje op hun rentree, vind ik, hoor. Maar uh, zelf hebben ze er nog steeds wel... Een beetje zin in. Af, afgelopen week zijn ze dus een end op tour geweest en zo. En ze zien er echt best wel uh, een beetje vermoeid uit. Ik, ik, ik kan er nog even op terugkomen. Hoe, hoe is het precies verlopen? liedje, uh, liedje voor jou, Wouter. Okay. Speciaal voor jou. Ja, oké. Okay. Klets maar weer overheen. Muziek. Okay. Posse vraagt of er geen piano is. Ja, Posse, er is ook een piano. En er staan te veel dingetjes op nu. Dat was de piano. We, we, we hebben een piano. We hebben ook een, een, een, een zogenaamd harmonium. Oftewel een traporgel. hebben we ook nog. En we hebben... Dat is, waar heb je dat ook alweer vandaan? Want dat was een instrument. Daar heb je heel lang naar lopen zoeken. Maar op een moment kwam je het ergens tegen. Waar was dat ook alweer? De body shop. Bodyshop, kijk. Nee, dit is belangrijk nieuws voor de mensen. Die, die willen gewoon al, alles wat hun grote helden doen. willen ze ook. Nee, dat is helemaal. Wat heb je nou in je mond? Mil, bombo mil. Oké. Oké. Je hebt het blikje even van binnen bekeken en uh, toen je daar een blik wierp. Je moet wat? <laughs> je moet wat. Hij verveelt zich ontzettend, beste mensen. Maar, maar hebben jullie niet iets opgewondenere muziek? Nee. Joh. Nee, hè? Nee. nee. Het Komt is zo Het is ook een beetje Herman Bossato. Herman Borsato, lijkt me ook gaaf. <laughs> Herman dat is Herman altijd gaaf, man. Het <laughs> is echt gaaf. <laughs> ik, heb, ik heb al zijn cd'tjes, hè? <laughs> het is, het is... Herman Bossato. Wauw, dat jij hem nog kent. Herman Bossato. <tie> <tie> <tie> Nou, ik heb, ik heb je nog nooit zo zien dansen. Nou ja? Nee. Moet je niet een, een, na, na, naar een rock'n'roll bandje of zo? Sint Louis is dat, als Amerika, New Orleans? Ja, nee, maar ik zie al meer. Uh, ik, ik zag je net bijna uh, in zo'n headbang bandje. Oh nee, dat is Lindy Hop. Dat is Lindy Hop. Ja, oké. Okay. Het heet heel anders. He. Ah, okay. Lindy Hop. Oh, je niet op? Lindy Hop. Oh, Lindy Hop. Ik ken het niet. Is, is het iets nieuws? Moet je maar eens aan je saroma vragen? Eh, uh, saroma? Sar <laughs> sar <-oma. laughs> hoe, hoe, hoe zit het met de Lindy Hop? Moet, vraag je dat aan mij? <coughs> ik, ja, ik moest het aan jou vragen. En ik, zie ik eruit als een saroma? Ja, ja, jij komt er in ieder geval voor in aanmerking. <laughs> zie je, zo, zoals je lacht alleen al? Er <laughs> zit, zit een ingehouden gemeenigheid. Jij zag het ook hè? Hmm. Ingehouden gemeenigheid. Ingehouden gemeenigheid. Ja, je zag het ook, hè? Het is gemeen best. Kijk, zie je? Hier. En dat is toch best wel groot? Ja. Dus is dus best, best wel goed uh, dan. Het laatste wat ik wil zijn is gemeen. Ja, nee, maar... Eh, je ja, moet wat gemeener worden, dan, dan hou ik niet meer in. Nee, maar zonder van je gitaar, joh. <lacht> <lacht> Misschien moet ik wat gemeener worden. Ja. <lacht> het weer wel geweest. Ja, dat is... Ja, je komt er zelf mee. Oké. Okay. Verst, nou, Wat heb jij nou weer voor grote pillen? Mm -hmm. Hij neemt gewoon een bruistablet gewoon in zijn mond. Ik ben bij de chiropractor mm geweest. Ik heb een trucje geleerd. Om je nekwervels goed te kraken. Ga zo. Zo, joh. Zo. <laughs> het werkt goed, uh, de truc werkt, uh, ja. Geweldig. Ja, Hartstikke wel, bro. Oké. Okay. Zo, die snaren zijn bestonden. Ja, er klopt niks van die snaren. Ja, die warmte, die hebben er geen last van een beetje het oog van morgen of zo. Dus buiten is het koud, binnen is het lekker... Ja, buiten is het koud. En lekker warm, met En binnen is het... Ja, die snappen niks van. Ja. Ook te hoog. Te hoog. Nou ja, ik ga me gewoon niet storen. Kijk, dat is de spirit. Ja. En zo ben je de afgelopen weken ook doorgekomen. Ja. Pfft. Niemand hoort het. Niemand hoort het. Kijk, zie je? Ik... Ik ben zo jaloers hè, op het moment dat je gewoon zo'n ongelofelijke zelfvertrouwen kan hebben. Dat je gewoon denkt van pach, niemand hoort het. Nee, dat, er wordt eventjes gebladerd in allerlei gebladerte En uh, er wordt gekeken of het nummer 68 wordt. 68? Ja, hij is 68 dit, ja. ook allemaal opzoeken in het grote Saroma boek dit is het, nummer 68 Geweldig. is van, van, uh, Ik vind, A, van A, wow. A, A Hazes. Is het van de Hazes? Wow. Ja, het is van Hazes. Hazes heeft dat geschreven. Wauw. Wauw, echt. Ik dacht, dat Delmer neer op wie die Oh, dan heeft hij het gepikt dus. Wow. Geweldig. Geweldig. Ik krijg echt... Ja. ...met een minuut meer respect voor. Ja, dat is voor dit soort publiek hebben als, ze, als mensen bravo gaan zeggen, dan houden we op, hè. Ja? Oké, oké, oké. Het is heel moeilijk, hoor. Het is echt heel moeilijk. Ja, Guus heeft geen faalangst, maar faalhol. <laughs> ja, dat is het wel een beetje, ja. Dat is inderdaad... Dat, is inderdaad, dat, is inderdaad een... dat ik echt denk van, wauw, dat is weer een mooie misser, weet je wel. Heb je dat zelf niet? Dat je af en toe zo... Alleen als ik het terug hoor. Dat maar alleen... voor de rest niet? Nou, nee, dat is alleen in een ijdele bui. Ik denk van, oh. <laughs> alleen in een ijdele bui heb je dat? Ja. Oké. Okay. Ken je dat niet, zelfreflectie? Ja, ja. Als je dat tijdens een ijdele bui hebt. <laughs> zelfreflectie als je een ijdele bui hebt. <laughs> ja. Toch? <laughs> Ja, doe, doe jij het toch ook altijd? Ik ja. wel. Of niet Fucking goed van mezelf, hè? Ja. Tjuh, ja, gewoon ik... ik heb nog altijd als ik op de wc heb gezeten dat ik dan achterom kijk en denk van jeetje, ben ik ben toch een interessante man, zeg. Ben ik toch een interessante man? Ja. <laughs> Fuck. Ja. En laat je dat dan ook nog even liggen om er gewoon nog eens een keertje in op terug te kunnen dat kijken. Dat vloog ja, toch, dat is dat wel scherf. Het, dat het vlog is altijd even weg, Oké. Okay. Er en... komt niemand tussen. <laughs> Oké. Okay. Ja, het is echt zo'n vrijdag dus. We het is, het is... hebben een weekend op stook op die bonus. ja. Ja. Ik denk wel eens voor als dat een comma is in een zin, berg je dan maar wat achteraan komt, wel? Ja, laat maar. Ja, even een later Nummer 28. Zo ja. dat zo. is wel echt zo'n uh... hm. okay. <hums> <laughs> nou, je hebt, je hebt een goede faal. Ja, en pret ook. <laughs> Oké. Okay. Ja, het is inderdaad uh, toch wel, uh, het is wel zo'n vrijdag dan dus, ja. Ja. zal ik maar zeggen. Al, als het zelf gewoon zomaar uit de losse pols niet eens meer, uh, nee. uh, uh, er niet heb je niet iets uh, ongelooflijk opgefokt gewoon? Dat je gewoon uh, denkt van, nou oh ja, en dan hou je halverwege op of zo, dan maak je je toch zoiets? Nou, maar even kijken hoor, dan moet ik even het bandje zoeken. Oh, je hebt op de achterkant staan ook nog dingen. Ik denk dat dat, dat dan toch wel uh, nummer 23 is. Ja, nee. nee. <laughs> 23 niet. Nee, weet, weet je wat te doen? met? Oh nee, dit doe ik ook niet. Nee, gewoon niet doen. Gewoon niet doen, nee. Doe die andere. Uh... Ja, nee, als ik je zo zie kijken zou ik het ook niet... Nee, gewoon niet doen. Uh, even rustig opbouwen dan. Oké. Okay. <laughs> ja, ja. ja. Heel rustig hè? Relaxed is chic. Oh, dat is lastig. Mogelijk om dat relaxed te doen. Ja. Oh, de fuck. Dat is te fok. Kijk. Wezenlijk, ja He? nou uh, kun je wel even uitpuffen toch uh, is die plek er nog heel hoezo het is een bepaalde slag die je moet hebben voor een vernubtje spelen moet vinden dus voel ik er ben ik veel te mild voor in je achterzak ja overal gekeken overal gekeken Of die plek gewoon te, te hoekig is. Ja. ja hè? Volgens mij moet je een keer in de Zwitserse berg gaan zitten met zo'n hoedje op en gewoon... Uh... Dat was een leuk laatste vriendje er al. Het wordt even ge... Ja, het is over de hele wereld gaat de hele dag door. Ja. Oh ja joh. Een Orinoco cruise deze keer hè? Orinoco cruise, hè? Orinoco cruise. Ja, dat zag ik van de week in jullie uh... routeplanner. Ook een cruise uh, voor ergens volgende weekend of zo? Goede reactie. Dit was weer heel wat anders. Of niet? Ja, dat hebben we zelf geschreven. Oh, daarom. Dit is ja. gewoon ja. Jeetje. Ja, dat, ik had het kunnen gokken. De meesten spelen me na, maar uh, dit hebben we echt zelf geschreven. Ja, leuk. Erg leuk. Ja. Ja. Het is hier en daar een beetje complex ook wel. Ja, het is heel simpel eigenlijk. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Jullie zaten gewoon een keertje zo ergens op een veranda, ver weg. Een swing, maar dan in minuut of zo. Dat was het idee, toch? Het was gewoon het Dat idee. Ja. Ja. En had Dat majeur gedoe gewoon zo... Een minor swing. Ja, iedereen doet hem anders, hè? Je doet hem in ja. majeur, ja. toch? Wat <laughs> <laughs> ook okay. uh, nou, maar, groot. alles groot pakken. Zonding Zonder ding. Ik weet nog heel goed. Ik dat idee. We doen hetzelfde nummer, maar dan alles in minuut. Kijken wat er gebeurt. Wauw. Ik vind het een uh, ongelofelijke ontboezeming. en dat op reden radio. Dat het... Dus dus nu weet iedereen hoe het gekomen is. Ja. Dus ja, daarna dat ging het doen. Zullen we de Miner Swing doen? Ja, ja, Doen ja. we de Miner Swing doen? Ja, ja. Op een gegeven moment wordt je deur weggelaten. En... Dit staat maandag pas in alle kranten, hè? Ja, er stond er stond dus een titel. Ja, het is wel een hele rare scoop, dit. Miner Swing. Ja, erg, erg creatief. Dat pleit voor jullie. Zal ik gewoon even iemand anders de uitzending laten overnemen? Ja, voor mijn part. Ja, voor jouw part? Dan gaan we even kijken of we iemand anders de uitzending kunnen laten overnemen. Nee. 9 over 12. Maar je kan ook nog wat spelen verder. Maar er zit iemand, nee, er zit gewoon iemand te wachten die wil gewoon 25 minuten de uitzending overnemen. Oh, ja, hij kan ook nog even wachten. Is dat dan? Het is een ongelooflijk goede verhalenverteller. En die maakt nogal wat mee. Wachten, ik wacht er nog, nog even wachten. En dan? Doe maar. Oké. Okay. Nu? Ja, doe maar. Ja, ik ben net begonnen van mijn gevoel. Maar doe maar. Even. Nee, nee, ik wacht nog wel even hoor. Het <lacht> is wel een paar maaien op swing gedaan. <lacht> <Ja. lacht> Terug helpen. Dat is toch wel zo achterzoek. Dat ik daar zelf niet op kom. <lacht> Ik heb nog één ratelding Eén ratelding. Oké. Okay. Ja, het is al niet in de ratelstand. Ik ga mezelf niet toe dingen. O Nou, daar gaat hij. Dames en heren. En Laat hem maar even hoe je Lekker Wouter. je zo wel even een saintje dan neem jij het gewoon over oké okay? Oké, okay, dan gaan we nu eens proberen om te schakelen. Hallo? We hebben even wat uh, rare biepjes en andere dingetjes. We gaan eens even kijken of er een verbinding mogelijk is. En zo niet, uh, niet. Maar uh, we gaan het even proberen. Hoppakee, we gaan het nog een keer proberen. Uh, ja. Hallo? Hallo? Ik hoor niet Ik hoor niet Niks, niks. Ik, ik hoor wel wat. Oh, ik hoor wel wat. Hallo Bruce. Oké, okay, jij bent aan de beurt en ik hou mijn mond. Oké, okay, nou eh. Uh, ja, ik zat eh. Uh, ik zat hakkelijk om te doen. Nou, ik ben uh, Ik ben Bob weer. Bobby. Uh, Dat is ik de eventjes in de show. Nou, ik heb echt heel bijzonders meegemaakt, dat doe ik uh, meestal wel. Uh, nou, dat is ook trouwens live, er zit bijna geen vertraging tussen, dus uh, ja, ik kan van alles misgaan natuurlijk. Dat weten jullie ook. Nou, om uh, maar gelijk met, een, uh, met de kogel een huis te knallen. Uh, ik ben bij de dominee in Scharredijken geweest. Ik ken die dominee van, de de van mijn detentie. Ik ben uh, Vijf jaar geleden heb ik een halfjaartje vastgezeten in de Scheveningse gevangenis, of Baaius. En daar was zij uh, geestelijk verzorgster. Haar naam is Betty, Betty Woersma. En dat is een vrouw tussen de 30 en de 40. Dus een hele, hele aardige vrouw. En zij had mij het volgende mailtje gestuurd. Uh, ik zal hem er even bij pakken. Uh, ontzettend leuk om ze nog steeds van te horen. Hé hey Bob, weet je, ik krijg in een het idee. Volgende maand ook voor de gemeente. Dat is trouwens in Zeeland, uh, schouwen Duiverland. Dorp Scharredijk Dijk. Bijeenkomst houden. Uh, dat ik dan iets ga vertellen over het leven in de gevangenis en het werk van de dominee. Maar nu dacht zij, het werkt veel beter als iemand het zelf kan vertellen. Kan je, kan je naar Schouderdijken komen? Het is niet zomaar een vraag. Uh, het zal veel indruk maken voor een groepje van 15 personen. Dus ik heb uh, teruggemaild van, nou daar heb ik wel zin in. En uh, ik kom gewoon. En kreeg ik het mailtje terug van, de zout dus op donderdag de 21 e zijn. Dat was dus uh, eigenlijk eerst, maar zeg maar gisteren, donderochtend. Nou, ik werd om negen uh, uur s morgens opgehaald door, uh, door een oudere man van de kerk. Uh, een hele, hele aardige man. Hij was zestig, hij leek wel tachtig. Uh, nou, ik vind het niet uit. Uh, ik werd hier in Rotterdam, uh, Rotterdam Noord werd ik opgehaald. zijn we naar Zeeland gereden, we kwamen Om tien over tien kwamen we daar bij de Bethlehemkerk, uh, protestantse kerk, kwamen we weer aan. Nou, en dan zouden wij dus wat... Uh, nou, ik had mijn tas bij me, ik zou ook een nachtje blijven slapen bij de dominee, voor het eerst met haar gezin, die had ik nog nooit ontmoet. En toen zijn we even die lezing gaan doen. Zij is dus gaan vertellen over Scheveningse gevangenis, ook wel Scheveningse nou Dat het eigenlijk twee uur geduurd. Ik heb haar een beetje aangevuld en... Ja, we hebben die 15 mensen, die, die stelden zich in het begin stelden zich allemaal voor. En uh, ik heb me ook voorgesteld, uh, er stond koffie, hun, hun dronken allemaal geen koffie terwijl ik aan het praten was. En <laughs> ik bleef maar koffie drinken en vertellen. En ja, ook uh, dat het eigenlijk best heftig is in die, uh, in die gevangenis, dat je daar heel weinig frisse lucht hebt en zo. Dat, uh, dat er best wel uh, ja, bepaalde systeempjes met je uitgespeeld worden en zo. Ja, dat hebben die 15 mensen. Ze waren allemaal van uh, ja, iets oudere leeftijd. Er zaten ook wel een paar jongeren tussen. Maar het was een geïnteresseerd stijl. En, uh, de sfeer zat er goed in. Uh, ik een aantal opmerkingen. Ook de zoon van Such Dilde. Dat ik op Sus Dilde zou lijken of, dat soort dingen. Uh, hij is ook wel een van mijn grootste fans hoor. Maar dat, uh, ja, die opmerkingen kreeg ik dus. Dat vond ik wel leuk. Ja, maar goed, uh, het gaat dus over de vrouw Betty Boersma. Ja, als hele aardige vrouw. Ze is dominee. Ze heeft zes jaar uh, ethiek gestudeerd. Nou, na, na de lezing uh, zijn we. Ze woont schijn tegenover de kerk. In een hoekhuis. En uh, ja, wij zijn daarheen gegaan. Ik zou blijven slapen. Dus. Uh, nou, ik leerde gelijk uh, haar dochters en, het, en haar, man, uh, haar man kennen. Ze had twee dochters: een dochter van twee en een dochter van vier. Uh, de oudste dochter heette Anne-Lotte, en de jongste dochter heette Nienke. En haar man heette Eldert. En ja, ze wonen zeg maar in de abdijwoning van het dorp Scharredijken van de kerk, zeg maar. tegenover de kerk. Nou, en ik werd eigenlijk gewoon uh, gelijk ontfermd, uh, ontfermd door het gezin. En uh, we hebben samen even geluncht aan, het, uh, aan de eettafel. Een uh, mooi mooie huis, en we gerenoveerd en zo. En uh, ook een grote boekenkast, daar stonden er al over 25 bijbels in. En uh, Noem maar op. en uh, Ze is heel van klassieke muziek. Ja, allemaal hartstikke leuk. Ja, leuke, leuke dochters ook. Vooral uh, Anna Lotte. Anna Lotte was echt een uh, hele lieve meid. Dus, uh, ja, vier jaar jong, weet je wel. Dus, waar uh, kan wel heel goed met kinderen omgaan, uh, moet ik zeggen. Ah ja, fijn. We hebben geluncht. Uh, toen ging Eldert haar man, die ging, die ging weg. Die ging even lopen. En toen zijn Betty en ik uh, zijn even gaan fietsen. Ik had gevraagd of we even in Zeeland konden fietsen. En ik had daar ook al jaren niet meer gezien. Dus, ja, ik ken haar als mijn dominee En ik had daar jaren niet gezien. Dus uh, nou, toen, zijn we, toen is uh, Anna Lotte is, uh, op haar driewielen. Is zij voorop gaan fietsen. En Betty en ik die fietsen daar achteraan. En toen zijn we bij het Rijksmonument in. Dat hebben met de watersnoodramp te maken, daar in Zeeland. Uh, een hele lange muur. En uh, ja, daar zijn we even bezig kijken. Dat was, was, heel, uh, ja, was heel leuk. En het was ook heel koud. Ik uh, stierf van de kou. Ik reelde van de kou. En, uh, nou, toen zijn we daar even op een, uh, dan zijn we daar naar boven gegaan, op zo'n zo dijk. En daar stond dat, uh, dat muurtje, dat rijksmonument heb je ook een, een hele grote aandachtstijging. Die heel ver uh, toe in het water rijdt. Nou, daar zijn we even opgelopen. Dat is ook heel, uh, heel apart. Ik heb een mooie, mooie, mooie, oester, mooie oester gevonden. Dus die, uh, die heb ik nou een in mijn huis uh, neer. Die heb ik als souvenir meegenomen, die oester. Nou, afijn. Uh, toen stond hij bij die, uit, die uitlegplaatsen waar wij overheen liepen. In een soort haafjeachtig. Uh, een groot, uh, groot horizon. Uh, het was redelijk bewolkt. Uh, ja, er stond een bord uh, met allerlei uh, vissen erop. En, uh, een octopus, en, uh, en dat, die vis en die vis, Al die vissen die, dus, die, daar, uh, die daar zwommen. En het was wel leuk om te zien hoe, hoe zij dan, uh, die dominee, uh, haar vier jaar, uh, vierjarige dochter, dan uitlegde van wat wat is. Dus ik zei gelijk: Hé, hey, dat is een octopus. Nee, Bob, dat is een, uh, weet je wel, dat is heel wat anders. Want het is wat erbij staat natuurlijk. Dat, uh, ja, dat leer je kinderen aan. Maar goed, nou, toen zijn we even naar de supermarkt geweest in het dorp. Er zaten wat kroegen. Uh, er zat uh, een plus supermarkt, geloof ik. Of wat, uh, wat, wat afpakbroodjes gekocht en uh, olijfjes en nog wat dingetjes. Nou, toen zijn we naar huis gefietst, uh, naar dat hoekhuis weer. En die kleine, die, die jongste van twee, die, die lag te slapen. Was een klein beetje ziek. En, uh, nou, toen heeft zij een plastic, uh, een plastic kleed over de, over de eettafel heen gelegd. En toen zijn wij uh, met z'n met drieën eigenlijk uh, gaan, gaan verven. Met waterverf en wat, uh, wat acrylverf. Ja, en dat, uh, dat was wel leuk. Dat was wel apart. Uh, heb een, tijdens het, tijdens het VVD hebben we ook nog een kaartspelletje. Een beetje, een beetje christelijk-achtig uh, kerkspelletje. Met ook, uh, ja, de, de Koran uh, kwam er ook ja, vaak in voor. En dan moest je drie dezelfde hebben. En uh, degene die er het minst bij paste, moest je dan wegleggen. En om de beurt. En degene die de erbij wilde hebben van de ander, die mocht je dan ook weer pakken. Totdat je de goede, goede trio had. En dan moest je hem op tafel leggen. En dat... Uh, en was typisch, het was wel typisch ik pakte een kaartje ouders uh, en die legde ik weg mijn laatste ervaring uh, nou er zal week uh, zal ik het volgende week over gaan hebben maar alvast fijn we, we zijn gaan kleuren en uh, ik heb een aantal, uh, aantal tekeningen gekleurd en uh, Lot ook en Betty ook en dat was uh, ja dat was heel relaxed een soort van uh, ja creatieve creatieve ontspanningstherapie dus dat was, wel, dat was wel leuk. Nou, toen zijn wij uh, te vroeg ze van, nou, wil je even naar je kamer, uh, boven je logeerkamer? Daar uh, kan je even terugtrekken als je wil. Ik zei, nou dat hoeft niet, want uh, ik vind het hartstikke gezellig Betty. We uh, hebben elkaar jaren niet gezien en uh, het, is, het is leuk om, uh, om, zo, om zo samen te zijn. Uh, haar man had ik inmiddels al ontmoet, haar man Eldert. aardige man. Dus het is in de ICT-business. Dus, uh, met computers en zo. En, uh, ja, we, hadden wel, we hadden wel een aantal raakvlakken. Maar ook uh, later die, die avond. Uh, maar ik hou het gewoon logisch. Even kijken naar mijn aantekeningen. Ik had wat aantekeningen gemaakt. Ja. Mm, nou, toen. Uh, ik rook. Ik rook zware check. Ook wel zwarte check genoemd. En Annelotte, die had nog nooit iemand zien roken of uh, een zwaar checkie gezien. Of... Nou, dus dat was wel uh, dat was een bijzondere ervaring om... Uh, toen ze al een, een, een hoekhuis natuurlijk en uh, een grote tuin van, ik denk wel 50 vierkante meter of 60 vierkante meter. En er stond, er stond een heel groot kipholk in, zelf getimmerd, door haar broer, door Betty's broer. En, uh, een heel mooi kipholk met vijf kippen, vijf rode kippen. En er stond ook een heel groot trampoline. En er, er, er hing een schommel aan de boom en een waaier op een stokkie en allerlei, vogel, uh, allerlei vogelvoedsel. Ja, dat was een hele mooie tuin. En, uh, ja, dat was, er was wel wat. En ik had, uh, ik had wel goed contact met haar dochter. En, uh, nou, toen, toen ging, wilde ik even een sigaretje roken in de tuin. Toen zei Betty van, ga maar even met Bob mee. Nou, is goed. Dus ik, uh, ik draai een jackie en uh, we staan bij die kippen. En zij had haar bellen blazen. En dat was wel uh, een mooi moment. En zij vroeg een beetje van, uh, wat is dat? Wat is, wat is een sigaret? Ze was vier jaar en had nog nooit een sigaret gezien. Dus toen had ik als enigste gezegd van, ja dat stop je in je mond. En uh, toen, toen was de, uh, was de aandacht alweer weg. Dus dat was eigenlijk wel een mooi teken dat zij uh, nou nog steeds niet weet wat een sigaret is. Want we willen natuurlijk niet dat onze kinderen vroeg beginnen met roken. Ik kijk nog even in mijn aantekeningen. Oh, bij, de, bij de lunch hadden wij overigens het, uh, het gebedje. Lees de Bijbel, bid elke dag omhoog, omhoog, omhoog. Lees de Bijbel, bid elke dag omhoog, omhoog, omhoog. Even kijken hoor, die aantekeningen zijn een beetje, een beetje door elkaar allemaal. Een brainstorm, een brainstorm aantekening. Uh, even kijken hoor. De afspraak met Betty was dat ik een dagje zou blijven en er een bed klaar stond. Uh, haar man heette Albert. Ja, dat heb ik allemaal verteld. Nou, die middag, uh, ja, de middag is eigenlijk snel voorbij gegaan. Uh, Smiddags kwam haar man, uh, haar man weer thuis. En uh, ze zijn zich uh, gaan voorbereiden op het eten. Op het, uh, op het diner. En, uh, wij zouden dan uh, nasi met kip en groenten gaan eten en een speciaal toetje. Nou, rond, een uur of, rond een uur of donderdag hè, heb ik het over afgelopen donderdag, de 21ste. Toen uh, rond een uur of vijf half zes uh, gingen wij eten. Zijn man Eldit. En, uh, nou, dat was heel prettig. Uh, bedronken water bij het eten. En, uh, ja, dat was, uh, dat was heel, heel gezellig. Er, er, werden, er werden leuke gesprekken aan tafel gevoerd, over allerlei dingen, ja, ook over wat muziek en wat, uh... eigenlijk over godsdienst hebben we het helemaal niet gehad, uh, ondanks dat zij dominee is, uh... maar fijn, ik, ik hou het chronologisch. Uh, we zijn gaan eten, het eten was klaar, ben ik uh, uit nog een speciaal toetje. Dat was echt een feest, een feest voor de, voor de oudste dochter. Want dat was dus uh, yoghurt met vernieuwjevla en hagelslag en van die muesli brokken. Ja, en honing geloof ik. En dat konden we dan, mocht, mocht je naar eigen keuze voor jezelf, uh, mocht je dat mixen. Ja, en dat was, uh, dat was een feesttoetje, een Dat was erg lekker. Ik draai onder wel even een checkje, hoor. Moet je ook bij jou hè? ja fijn uh, ik had maar Betty had, we hadden dus morgens hadden wij dus die lezing uh, voor die 15 mensen gauw uh, over ja dus over de gevangenis voor de mensen die net inschakelen uh, een, een gevangenisdominee die met haar gezin naar Schardijk is verhuisd eigenlijk vroeger altijd in Utrecht woonde ook een jaartje in Indonesië heeft gewoond uh, al heel erg lang dominee is en terwijl ze pas een jaar of zes 37 is echt een, uh, een toffe vrouw uh, want in Scheveningen bijvoorbeeld liep zij als, als, ja, als vrouw liep zij tussen, tussen, de, tussen de testosteronbommen, zeg maar. Tussen, de, ja, tussen het Gaaien van Scheveningen. Ja, en daar, daar, daar heb zij gewoon een aantal jaren uh, gefunctioneerd als, uh, als dominee. Ze was een collega van uh, Dominee Donner. Een uh, neef van, uh, van minister Donner. Die is, die is ook dominee in Scheveningen. Dus een, uh, ja, ik ken hem ook persoonlijk. Hij uh, is wel een aardige man. Ook, uh, mijn check is dicht. Ja, heerlijk, hè? Nou, na het eten toen... Uh, we hadden afgesproken om half acht de wereldrijd door te kijken. Nou, de kinderen waren al aan bed. Zo rond die tijd. En uh, toen ben ik samen met Betty zijn we even uh, schuin, uh, schuin de weg overgestoken. En uh, ze ze me even de kerk, uh, kerk laten zien. Een katholieke kerk ook wel de Bethlehemkerk genoemd. En uh, ja, het eerste wat toen we die uh, ze hebben alle lichten aangezet, gezet, zat de sleutel natuurlijk. Dus het was avond avonds om een uur of uh, een uur of uh, kwart over zeven, tien over zeven. Nou, het, het eerste wat me opviel was die deur in die kerk. Uh, er was een, uh, een deur van stof met allerlei kleuren en dat moest uh, ja, het leven eigenlijk voorstellen. Ze zag wat bloemen, wat vogels en wat, wat uh, een hele grote zon bovenin. En, uh, er hingen dan uh, kaartjes aan van mensen die overleden waren. Vlinders, vlinders, uh, gekleurde stoffen vlinders. Ja, dat was wel... Uh, de... een... Zij preekt daar, uh, zij preekt daar twee, een, uh, twee keer per maand. Dus één keer per twee weken preekt zij daar. Ja, en... Uh... Ze heeft bijvoorbeeld ook, ook een tuinman. En uh, mensen die allemaal dingen voor haar doen. Omdat ze het zelf zo druk heeft met blaadjes kopiëren. En met dingen doen voor de kerk en zo. Afijn, het, is een, het is een druk bijtje, die dominee. Het is een, ze heeft het maar druk. En, uh, nou, toen wij terugkwamen van uh, toen ze maar de kerk had laten zien. Toen uh, gingen wij de wereld rij doorkijken. Nou, toevallig ging het over kunst. Dat was uh, een van mijn favoriete onderwerpen. En ja, dat was wel, dat was wel leuk om te zien. Uh, ook de grapjes waar, waarop ze, waarom zij lachten. En ja, het was allemaal heel, uh, het was allemaal heel prettig en heel, uh, heel fijn. En Elders, Elders was er ook bij. Uh, ik, ik vergeet de helft vergeet ik te vertellen dat ik de helft niet opgeschreven heb. Maar in grote lijnen is het, is het nou wel duidelijk, toch? Uh, even door mijn aantekeningen. Ah, er stond ook een piano in huis. Een grote, grote dure piano. Een, boek, een boekenkast, met, wat ook zij met, uh, met 25 bijbels erin. Nou, hij is ICT Nou Toen we terugkwamen van de, van de kerk... ...s avonds uh, een rondleiding gehad. We hebben, wat, uh, we hebben wat gepraat. Ik heb wat foldertjes meegekregen. Uh, ik was natuurlijk bij haar te gast in huis. Uh, nou, toen, uh... ja. toen zijn we met z'n drieën uh, zijn we de wereldrijd doorgekeken, gaan kijken. Ja, dat, was ook wel, dat was ook wel leuk, interessant. En onderwijl uh, was, was Eldit, was bezig. Uh, hij zit natuurlijk in de ICT, dus had uh, ook allerlei... Uh, allerlei Androids en laptopjes en uh, zat wij onder wel een beetje beetje kunst, uh, kunstkennis te delen en zo een heel mooi boek over Rembrandt van Rijn, Rembrandt van Rijn en de Bijbel. Ik heb hem wat verteld over het, uh, het schilderij Tobit en Anna, ook wel Tobias en Anna, Dat is een mythe, een mythe uit de Bijbel. Het ging over de blinde man Tobit. Uh, ja, het hangt in bijmers van bijmers. Het is een prachtig schilderij. Er wordt er wordt getwijfeld aan de echtheid. Een prachtig schilderij. Ik werd er zelfs een keertje emo van uh, toen ik ervoor stond. Ik, ik ben dat al een uh, aantal keer wezen bekijken in, in het Boijmans Beum van Beumingen. Het grootste museum van Rotterdam. En ik heb hem wat verteld over, de, over dat schilderijtje en, en allerlei, uh, allerlei dingen. Nou, toen was de wereldrijd door afgelopen. Toen ben ik met Eldert aan de aan eettafel de gaan zitten. Toen hebben wij het uh, een beetje over computers en zo gehad. Ik zei... Uh, ja, door, een, door een paar kleine zinnen had ik hem al laten weten dat ik, uh, dat ik redelijk verstand had van, uh, ja, van, de, van de hedendaagse technologieën. Dus ik zei van ja, ik heb 600 gigabyte op drie schijfjes staan. Nou, toen wist hij al genoeg. Nou, toen hebben wij even. Heb ik, ik had mijn MP3-speler bij me. Met Philip Glass. Uh, al het werk van Philip Glass erop. En dat heb ik hem uh, via een kabeltje heb ik, heb ik uh, toegekopieerd. Hij zag het als een uh, geschenk. Oh, wat ik nou helemaal vergeten te vertellen, Guus. Ga je zo ook zeggen? Guus, uh, smiddags toen, uh, toen wij zaten te schilderen aan tafel met z'n drieën. Met Anne Lot en Betty. Uh, ik had, ik had uh, flippo's. Daar had ik het van de week op de chat over gehad. Uh, ik had een paar honderd flippo's. Weet je wel, die dingen die in, uh, die in een zakken chip zaten in de jaren negentig. Nou, ik had dus uh, twee bakjes met flippo's bij me. En ik uh, vroeg aan Betty van, kan ik die uh, aan, de, aan de kinderen geven? Toen zei ze van, ja, is goed joh, leuk. Dus ik heb uh, die, die flippo's leeg gegooid op tafel. Die bakjes met flippo's. En uh, ja, dat, dat was wel een spektakel ook. Uh, Anne Lotte vond het erg leuk. En uh, ik zeg, uh, ik weet nog een uh, magisch trucje. Dat was één flippo, er dus zaten dan allerlei van die, van die gaatjes in de, de flippo's rond. Een dun schijfje met een plaatje erop, van Lunetoons afbeeldingen. En op de achterkant staat dan de naam en het nummer, welk, welk plaatje het is. En toen zei ik van, ik, ik heb iets magisch. Uh, dan had ik ja, een stuk of vijf, zes flippo's in de zijkant van die, van die, van die flippo met die gaatjes gestoken. En toen kreeg je zeg maar een soort, uh, een soort creatie. Ja, dat, was, dat, dat viel wel in de smaak, uh, om het maar zo te zeggen. Ah, fijn. Nou, toen, uh, toen. Toen ben ik nog wat met, uh, met Aldi s'avonds uh, gepraat. En toen. Uh, <hums> ha, even zucht hoor. Even een ijsje van mijn uh, Jambé nemen. Hele leuke mensen. Ik, uh, ik vroeg aan hem bijvoorbeeld, hij heeft al zes jaar theosofie gestudeerd, ja, uh, al dit. En ik vroeg aan hem: van uh, ja, wat? Hij zegt: Ik ben scepticist, ik ben sceptisch. Ik ging bijvoorbeeld ook over de laat op de avond over de Arcturianen beginnen toestanden. En uh, ja, ze, ze had het uh, occulte filmpje van mij. Uh. Ik ben natuurlijk uh, beroemd, bekend geworden met het uh, occulte filmpje. Van Bridget Maasland. Uh, en dat had de dominee altijd ook gezien. Uh, ja, en dat heb het. Dat, ja... Dat werd... Uh, ja, als het ware geaccepteerd... Daar heb ik het niet over gehad. Ik heb het zelf... altijd eh, al, <tie> had het nog niet gezien, dat filmpje. Nou, en uh, dat gaat over, over ook occultisme ook en zo. Fijn. Nou, toen hebben we, zijn, hebben we een wijntje aangebroken met z'n drieën. Met Aldit proost ik op het leven en met Bertie proost ik op de ontmoeting. En ja, een wijntje gedronken. En Aldit ging al om negen uur naar bed. Een uur of negen, kwart over negen, ging hij al naar bed. Ze dus keken hem echt zo aan van uh, negen uur naar bed. Ik denk dat we het dan de avond net begonnen, twee uur. <laughs> Toen ben ik nog met Betty, ben ik nog even buiten een shaggy gaan roken. Toen ging zij nog met een, met een, met een Zielse vriendin of met een uh, Friese vriendin. Want uh, die noemde haar vader ook Haiti, Haiti of zoiets. Ik dacht, zat eerst aan Haiti te denken. Weet je wel, zo'n zo Engelse, Engelse thee uh, eet uh, gebeuren. Maar Haiti, dat is Fries voor papa of zoiets dergelijks. En er was ook sprake van een Babylonische spraakverwarring omdat, uh, omdat het een mix van Utrechts, Zeelands, Rotterdams. Ik ben zelf Rotterdam in natuurlijk. En, en Fries was. En de kinderen praten ook af en toe in het Fries. Dus dat nodigde. Dat, dat, uh, dat leverde de nodige grappige situaties op. Pardon. Ik heb helemaal, ik heb helemaal geen tijd om te roken. Het is zo druk te vertellen. Zin je in zeg. Volzet uh, nou, toen zei ik: Van uh, nou, dan ga ik ook maar zo naar bed. Dat was dus eigenlijk, ja, als het ware gisteren, donderdagavond, als het ware gisteravond was het. Toen uh, heb ik nog even wat uh, muziek geluisterd op mijn mp3-speler op de bank in de, in de woonkamer. Dus hij zit aan de eettafel te bellen met haar vriendin. En uh, ja, dat, uh, toen ben ik naar bed gegaan. Dan ben ik er nog even gaan douzen. Ik had zelf van tevoren in een e-mail e gezegd. Je mag hier gewoon douchen en leggen handdoeken voor je klaar. en Alles is geregeld. Dus ik, uh, Van tevoren baarde ik me ook geen enkele zorgen over, het, uh, over de samenkomst. Ik zal nog even een, een mailtje erbij pakken. Grappig, je blijkt heel dicht bij mijn zwager en schoonzuster wonen. Uh, mag ik je telefoonnummer? Nou, ik heb geen telefoon, Dat doe ik al jaren niet meer aan. Uh, tien uur in Schattendijk, half negen bij jou, dat is best vroeg. Een mailtje van mij naar haar. Even kijken. Mensen houden meteen tegen goede. Hmm. Afijn, ah, ik ben naar bed gegaan. Na duzen in de logeerkamer. Nou, ik kwam niet in slaap tot een uur of een. Gisteren was de show van, uh, van Guus en uh, Sunset natuurlijk bezig. Nou, die heb ik helaas niet kunnen beluisteren omdat ik toen uh, op bed lag. Nou, het duurde even voordat ik in slaap was, nou, ik lekker geslapen. Nou, toen werd ik eigenlijk vrijdagochtend, gisterochtend werd ik, werd ik wakker en uh, om een uur, of, een uur of half acht door, door de kinderen en het gezin. En dat was wel was een leuk. Uh, ik liep naar beneden de trap af. Ik was eerst even net telef geweest. En, uh... Ja, het gezin was al in volle, uh, volle woording, zeg maar. Het uh, was in volle gang. Uh... Ja, en uh, toen hebben wij uh, vanmorgen even gegeten. Even geontbijt. We drinken, drinken heel de dag thee. Uh, ik wilde een bakje koffie. Nou, lekker met, uh, met geklopt roommelk ja, een keer de kids. De kids waren erbij. Dat ja, was wel leuk. Uh, toen was... Uh, toen was Eldert... Eldert was... Uh, Anne-Lotte even naar school brengen, naar de crash. En voor, daarvoor had ik, uh, had ik de kids... Uh, had ik, uh, cadeau, ik had cadeautjes gekocht. Uh, een zakje knikkers en, en een pop. Ja, dat zakje knikkers is naar Anne-Lotte gegaan. En de, die, die pop... Een blauwe, een, een blauwe knuffel, met de letters ha erop, van H ha grappig. Die heb ik gegeven, daar was ze erg blij mee. Ik zeg, knikkeren, dat, dat moet je voor buiten houden. Ze hadden ook een laminate vloer, dus ik, ik zeg, dat, dat moet, je, moet je buiten doen. Maar Leonardo da Vinci knikkers, dat is geloof ik een knaak, ur. En... Maar ze was heel leuk, ze had ook, uh, ook nog knikkers, knikkers van haar ouders. We waren hele oude, En een paar nieuwe knikkers, zeg maar. Nou, en uh, toen hebben we afscheid genomen vanmorgen. En ik heb wat, uh, zat, wat uh, mailtjes gehad van, van de lezing, zeg maar, wat over de gevangenis gebeuren ging. En dat het is allemaal A, B, van het mailtje A, B, er wat voorbij pakken. A, B, A, Keur uh, A, A, B, A. zijn er ook zoveel. Volgens mij is dat. Het... Um, Op de radio. Ben je veilig thuisgekomen? Heb je een goede reis gehad? We vonden het heel gezellig dat je er was. En ik kreeg ook veel reacties van mensen die je gistermorgen bij waren. Dat ze er veel van hebben geleerd en dat het veel indruk heeft gemaakt. Ook sprak ik Dick nog even. Dat is die man die mij op kwam halen uit Rotterdam. Hij had het heel gezellig gevonden met jou in de auto. Hij zei, we hebben heel de reis zitten praten. En hij zei ook dat je wel de zoon van Suus Dilder had kunnen zijn. De foto's heb je nog te goed hoor. Ik moet elders vanavond even om hulp vragen, maar het lukte niet om ze van de camera te halen. En kom nog eens een keertje logeren, dat kan altijd als je er tussenuit wil. Nou, dat was mailtje 1. Vandaag. Ik was mijn slippers overigens vergeten. Nou, om, uh, vanmorgen om net iets voor negen, dan zijn we, ze met haar man, uh, zijn we daar weggereden. En uh, toen uh, kwam ik thuis, uh, was ik was mijn slippers daar vergeten. Toen had ze mijn mailtje gestuurd, zal ik ze naar je opsturen. Had ik overigens reisgeld, hij had ik me bij Delft-Zuid afgezet. En toen heb ik daar, de, omdat hij daar werkte. En toen heb ik daar de, de trein genomen richting, richting Rotterdam, en naar de Blaak. En op de Blaak ben ik op de tram gestapt. Naar huis toe. Ja, en uh, thuis ging het, uh, ja, ging, ging het normale verhaal gewoon weer verder, uh, hoe het altijd uh, gaat. Ik kijk ga nog even mijn aantekeningen. Of ik misschien wat vergeet ja die die anekdotes ze zei ook van uh, ze zei elke keer alles is goed Bob alles is goed doe maar doe maar alsof je thuis bent alles is alles is goed kijk hoor uh. Ademhalen. Nou, jullie horen aan mij dat ik, dat ik geen, uh, geen doorgewinterde verhalen verteller ben. Ik ben wel een verhalen verteller in wording. Ik, uh, ik ben lerende. Dus, uh, ja, het uh, scheelt nog een beetje aan de voorbereiding. Moet het nog wat, uh, ja, wat, allemaal wat mooie opschrijvingen, wat mooie, uh, mooie letters en benamingen. Uh, ben je er nog guus? oké okay dan. <laughs> Shit, ik wil het wel dadelijk terug horen, weet je wel. Dus, maar als het al live is, dan kan, het, kan ik het straks niet meer terug horen misschien. <laughs> ja, dankjewel Guus, dankjewel. Ik, uh, ik hoop hiermee een goede bijdrage uh, geleverd te hebben voor, voor, de, ja, voor de algemene beeldvorming. Het uh, was helemaal geweldig. Dankjewel. Gewoon lekker ik blijven oefenen. Volgende ik week bel ik je weer. Ik apprecieer dit zeer. Oké, okay, volgende week hoi. bel ik je weer hè. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Maar ja, dat is weer, uh, dat we weer een heel geheel nieuwe sfeer zijn gewoon. Is dat zo, ja? ja. Als je dat nou de hele tijd herhaalt en dat voor de telefoon. Ja. Het zegt zo. Oh. Wow. Ja. Ja. Shit. Ook dat zit erbij. Broer. Oh shit. Hoe hoe echt dat ene Dat swing, dat majeur het miner van gemaakt. Je kwam vrij snel daarna Sway. Hè? Okay. Ja. En uh, heb je nog iets van uh, 2,5 minuut? Bij gebrek aan uh, inspiratie? 2,5 minuut. 2,5 minuut, gewoon. De, gewoon uh, het hoeft geen naam te hebben, joh.